8 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De 400 zelfstandig reizende Nederlanders in Sri Lanka... die zich hebben gemeld bij SOS International... zijn uiterlijk donderdag allemaal weer thuis. Dat heeft de hulpdienst bekendgemaakt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken scherpte eerder deze week... het reisadvies voor Sri Lanka aan vanwege de kans op nieuwe aanslagen. Gisteravond keerden de eerste 77 toeristen terug... die via een reisorganisatie een vakantie op Sri Lanka hadden geboekt. Zojuist zijn de stemlokalen in Spanje gesloten. Om zes uur vanavond had 61 procent van de stemgerechtigden zijn stem uitgebracht. Dat is bijna 10 meer dan bij de vorige parlementsverkiezingen in 2016. Volgens Peilingen komt de rechtspopulistische partij Vox met meer dan 10 van de stem in het parlement. De sociaaldemocraten worden waarschijnlijk de grootste partij in Spanje. In Hongkong hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen een omstreden wetswijziging. Die wijziging maakt het mogelijk verdachten voor een proces naar China te sturen. De demonstranten vrezen dat China verdachten en politieke activisten makkelijker kan opsluiten. Het protest is georganiseerd door zo'n 50 organisaties die opkomen voor de democratische rechten in Hongkong. Ze vinden dat de onafhankelijke grondwet van Hongkong wordt uitgehold. En tijdens de modeweek van Sao Paulo in Brazilië is een model overleden na een val op de catwalk. De 26-jarige Thales Soares struikelde over zijn veters, viel op de grond en bleef bewegingloos liggen. Het publiek dacht even dat het bij de show hoorde, totdat hulpverleners hem wegdroegen. In het ziekenhuis werd vastgesteld dat het model was overleden. De doodsoorzaak is nog onduidelijk. En dan het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Verspreid over het land komen ook buien voor met kans op onweer. Vannacht opklaringen en lokaal kans op mist. Morgen zon en bewolking. Het blijft wel overwegend droog en het wordt iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Jaarlijks wordt 8% van de OV-medewerkers bespuugd. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de OV-medewerkers en sieren.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 Goedenavond luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1330 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugen, uw gasten hier voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma Eens even kijken, vier nieuwe werkjes even uit mijn hoofd. Um, in ieder geval in dit uur twee en de eerste is van Karim Maurice. Samen met twee anderen um, hebben zij het allemaal Oduizers Fantasy gemaakt... En daarachter is geen nieuw album, maar wel nieuw voor dit programma. Third Eye Rising van Paradiso, samen met Rasa Maya. En uh, ja, dat is een goede bekende We hebben onlangs ook een compleet nieuw album uitgebracht. Allemaal terug te vinden op piezelradio.info. En ik wens je heel veel luisterplezier. We gaan de zaak eens even aanswingelen. Ja. Trouwens ook veel nieuwe werkjes van Nederlanders. In ieder geval van Joop Hogendorn. En daar ben ik natuurlijk trots op. Ah, daar is Eindze.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 artist on Radio Peaceful, please visit my website at www.davidwaller.com. There's music.